Twee uur. Dit is Radio 1. Jeroen Snel en Elspet Gutteke. Maakte een zwaluw echt lente bij de SGP vader Kees van der Welen. over het lijsttrekkerschap van zijn dochter Lilian Jansen. En Nicky Romero die zit Tiesto en Armin van Buren op de hielen. op de wereldranglijst van beste DJs. Nu is het NOS Journaal met Gert Kluk. Het kabinet wil het systeem van toeslagen veel eenvoudiger maken. Volgens Haagse bronnen zijn erover afspraken gemaakt... in het overleggen voor de begroting voor volgend jaar. Minister Dijsselbloem zei na het kabinetsberaad... dat de besprekingen over de bezuinigingen zijn afgerond. Hij wil daar inhoudelijk weinig over kwijt. Plus klus is uh, geklaard in die zin dat, uh, dat we het pakket hebben samengesteld... dat we het nu netjes gaan verwerken in de begroting... en dan krijgt u op Prinsjesdag de uitkomst uh, te horen. Nou, verluidt is het de bedoeling dat er vanaf 2017 één regeling is voor alle toeslagen met één ondergrens aan het inkomen. Boven die grens zouden mensen niet voor een tegemoetkoming... in aanmerking komen. De huurtoeslag en zorgtoeslag, de oudere korting... en het kindgebonden budget zouden allemaal onder die regeling vallen. Eerder dit jaar adviseerde de commissie van Dijkenhuizen... al het systeem te veranderen. Volgens Haagse bronnen daalt de koopkracht volgend jaar gemiddeld 1%. De werkzaamheden van de VN-inspecteurs in Damascus die voor vandaag gepland stonden, zijn verschoven naar morgen.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 Veel scholen hebben nog steeds geen basismateriaal. Leraren zijn vaak slecht opgeleid. De minister van Onderwijs zegt dat ze niet kan geloven dat echt iedereen gezakt is. Ze gaat met de universiteit praten over de toelatingsexamens. Het weer, flinke zonnige periode, overal droog. Het wordt 21 graden op de wadden tot plaatselijk 25 in het zuiden. Morgen ontstaan er stapelwolken met heel misschien landinwaarts een bui.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 Daarom betaalt u zo weinig. mkbkantoorartikelen.nl Dit is Radio 1. Ejo, dit is de dag. Jeroen Snel en Elsbeth Grutteke. Klinkt als een grijs gedraaide plaat. Maar hervormen is volgens econoom Barbara Baarsmaar toch het sleutelwoord om uit de recessie te komen. De SGP heeft gisteravond een mijlpaal bereikt nu een vrouw, Lilian Jansen, lijsttrekker wordt voor de gemeenteraadsverkiezingen in 2014. Haar geestelijke en echte vader, Kees van der Weelen, is vast trots. Of niet meneer Van der Weelen? Ja, dat ben ik zeker. Nederland is veel te klein voor Nick Rotteveel. Mensen die van dancemuziek houden, die weten onmiddellijk over wie ik het heb. DJ Nicky Romero heeft als werkplak De Wereld. Hij is even hier om te praten over zijn werk. Weet je elke ochtend waar je bent als je wakker wordt? Nou, soms duurt dat wel een paar minuten. Dan uh, denk ik even, hé, hey, uh, ik kijk om me heen. Het is niet mijn eigen kamer. En dan duurt het soms, afhankelijk van waar ik ben, precies ongeveer vijf minuten. En dan weet ik het weer. Morgen is het 50 jaar geleden dat Martin Luther King zijn legendarische woorden sprak. I have a dream. Met oud-Amerika-correspondent en NRC-journalist Pieter van Ors... bespreken wij of de Verenigde Staten het racisme achter zich hebben gelaten. En uw mening over deze uitzending die horen we graag via Twitter met de hashtag DIDD... of ga naar de website. Dit is de dag.nu. Ja, we beginnen met een bijzondere historische gebeurtenis bij de SGP. Voor het eerst in een zijn geschiedenis krijgt de SGP een vrouwelijke lijsttrekker. De eerste vrouwelijke lijsttrekker van de SGP. Lilian Jansen. Deze vrouw schrijft geschiedenis. De eerste vrouw op een kieslijst van de SGP. Is hoe dan ook, historisch. Vanaf de oprichting van de SGP in 1918 is het onmogelijk geweest voor vrouwen om zich verkiesbaar te stellen. De uitslagen 23, 14 tegen, dus ze is het door. Het is toch meer dan de helft plus 1. Ik, het toch een geschiedenis. ik ja. voel me daar niet naar Letta Jacobs, waar ik al bij vergeleken ben in de media. Een historisch. Beslissing. Dat wel. Ik ben een dankbaar meest. En dankbaar is ook Kees van der Welen, vader van Lilian Jansen. Nogmaals, een goedemiddag, meneer van der Welen. Ook een goedemiddag. Ja, uw dochter is de eerste vrouwelijke lijsttrekker van de SGP in Vlissingen geworden. 23 stemmen voor en 14 stemmen tegen. Dat is wel een droomuitslag, of niet? In ieder geval een goede uitslag. Wat mijn dochter zelf zei, het is niet de helft plus één maar een, een ruime meerderheid, en dat is een goede zaak. Een ruime meerderheid. Was er dan helemaal geen protest gisteravond van de mannenbroeders? Toen de uitslag bekend was, zijn er twee opgestaan... en die hebben even ja, hun verontrusting over deze ontwikkelingen uitgesproken. Dat mag, hè? Ja, met welke bewoording deden ze dat? Nou, dat dat niet naar gods woord was. En hoe is daar toen? Volgens hen. Ja. Er is niet op gereageerd door de andere mensen. Ze zeiden dat en men ging over We naar het volgende. Ja, ja. Ja, ja. Ja. Nou, de gemeenteraadsverkiezingen zijn volgend jaar, in maart 2014. Ja. Gaat, gaat Lilian meer stemmen dan voorheen uh, opleveren... daar bij de SGP in Vlissingen? Ik denk dat er heel veel op uh, Lilian stemmen... die normaliter niet op de SGP stemmen. Uh, omdat een vrouw nu de lijst aanvoert... ik sprak er net iemand die ik ken van mijn werk... En die zei, uh, ik heb heel mijn leven op D66 gestemd. En, op, uh, en die zei, nu, maar nu stem ik op je dochter. Dat is nogal een verschil. Ja, dat bedoel ik. Ik nee? denk, nou, dat worden misschien uh, uh, kiezers normaal van de ChristenUnie of zo. Maar D66. Ja. Hier gaan tafel ja. nog mensen die nu overwegen. toch uh, Pieter van ja misschien? Nee, nee, nee, nee, nee dat, dat niet. Ik vind het wel... Um, uh, uh, ja, ik, Kees van der Staaij, de leider van de SGP... die vertelde me ooit toen ik in Den Haag werkte als journalist... die dacht bij de vorige verkiezingen... dat er veel niet-SGP'ers op de SGP zouden stemmen. Juist omdat zij moedig stand hielden oh. he, in deze samenleving. Dat is toen niet uitgekomen. Nee, dus nu misschien is, wel toch meer Misschien wel, maar we prijzen onszelf graag rijk. We, politici prijzen zichzelf graag rijk uh, in de aanloop naar. Ja. Ja. Nou ja, wellicht meer stemmen en dat de SGP uh, eindelijk weer in de in de gemeenteraad terechtkomt in vlissingen, ja. want dat is dit uh, dit keer niet het geval, hè? Nee, we, hebben, we zijn nu vier jaar, uh, zitten we er niet in. Ja. Nou, een lange de jaren historie daarvoor van wel, ja. was het natuurlijk de RPCU, hè, de Rechtsprotestants ja. Christelijke Unie... onder die noemer jaren in de SGP. Ja. Tot nu, of tot, tot ja. een paar jaar terug, ja. ja. Uh, volgens Lilian, uw dochter zelf, staan er in de kieskringen uh, meer vrouwen te trappelen. Uh, weet u daar ook nou, van? Dat heeft ze niet zo gezegd. Ze heeft gehoord van de voorzitter van onze plaatselijke partij, uh, Kees de Landmeter... dat er in andere... Uh, en dan is dat Zuid-Holland... Eh, dat daar ook vrouwen belangstelling hebben voor een verkiesbare plaats. Nog niet allemaal als lijsttrekker, maar voor een verkiesbare plaats. Ja, dat is toch een ontwikkeling waar het hoofdbestuur... niet direct rekening mee heeft gehouden. Die dacht dat, dat, dat uh, rommelt nog een paar jaar zo rustig aan... en dan gaan we eens over tot de orde van de dag. Ja, maar zo is dat niet. Nee, dus... bij, de jonge, bij de jongeren is er gewoon belangstelling voor de politiek... De SGP heeft de grootste jongerenorganisatie. Daar zijn ze trots op. Dan moet je ook de consequenties daarvan dragen. Ja, ja u zegt in Zuid-Holland staan ze te trappelen. Dat zeg ik niet, hè. Nou, daar is, komt dat is vandaan. Maar hoor ik dat u eigenlijk vindt... dat het hoofdbestuur een beetje te, te traag is... Uh, ik vind dat, uh, nou ja, te traag, dat wil ik daar niet in. in. Maar uh, ja, men dacht uh, dat hele jaar dan wel uit te zingen... tot aan de volgende verkiezingen. En de eerste, de beste die er nu zijn, dat zijn gemeenteraadsverkiezingen. Ja, dat is sneller en, dan je, dan, uh... en dan moet je wakker zijn. Ja, dan, dus weet ik... je, dan weet je wat je te wachten staat. Dus niet dan te kan je traag, niet laten ze... sluimeren. He? Ja, niet te traag, maar ze sliepen een beetje, zegt hij. Ja, een beetje sluimerend, ja. Dat ja. kan niet he, in deze tijd. Pieter Heeft, van u, u, heeft u ook een bloemetje gekregen van de regering? Want die zullen enorm opgelucht zijn, of niet Wat kabinet... Nou, nou ik, ja. nee, tot op heden heeft ze bloemen gekregen... maar ik moet er helaas niet van SGP'ers. Nou, nee, nee misschien kon... van de Clara Wichmann Stichting Fonds. Uh, ja, ja, en... Dat zou best kunnen, ik heb het nog niet gezien. En het nou. uh, Ik heb mijn dochter vanmorgen alleen, vanmorgen vroeg even gesproken... daarna niet meer. Uh, nee. De telefoon, dat staat uh, roodgloeiend, bij haar en bij mij. En uh, ja... Uh, ik heb er nu eens eens kans om er eigenlijk. Nou, ja, ik heb het natuurlijk gisteren al gefeliciteerd. En ik ben uh, samen met haar naar haar huis gegaan. En daar hebben we een glaasje wijn gedronken. Maar u zegt en, geen bloemen, en ik geen... een glaasje bier ja. en ik lust geen wijn. Ja, maar geen bloemen van de SGP, zegt u. Dat klinkt toch een beetje pijn in als u dat zo zegt. Nou heeft. ja, ik, uh, zoiets. Ik, uh, als dat gebeurt, vind ik, dan moet je ook. Als ik dat zo mag zeggen. Je nederlaag, dat is niet echt, vind ik, hoor, maar die moet je ook kunnen slikken. Hm. Ja. Want uh, de SGP-landelijke partijvoorzitter Maarten van Leeuwen... die zegt, nou, het is uitzonderlijk wat daar in Vlissingen gebeurt. Ja, zeker. Maar, en dan vervolgt hij, en dat is toch wel iets, iets anders... Uh, uh, uh, inhoudelijk spoort het niet met de tekst van ons beginselprogramma. Zo, mm -hmm. zo zegt hij dat. Ho hoe voelt dat uh, voor Lilian, maar ook misschien wel voor u... om dan toch anders te zijn binnen de SGP? Ja, ik... Uh... Ik moet eerlijk zeggen, dat beginselprogramma... ken ik niet helemaal uit mijn hoofd. Ja, maar dit uh, punt af... uh, stel, staat u wel helder bij. Ja, dit... dat, dat, weet, dat weet ik wel hoe ze over de vrouw denken. Mm. Maar ik, weet, ik, ik vind dat niet goed gefundeerd eigenlijk... op bijbelse gronden. Want de SGP heeft een beetje in zich... om alles in kerkelijke richting te trekken... net of het een kerkenraadswerk is. En ik ben ook niet voor een vrouwelijke dominee... of een vrouwelijke ouderling, maar dit is politiek... En Lilian wordt geen bestuurder, maar Lilian wordt volksvertegenwoordiger. Ja. Ze wordt door, door een groep mensen gekozen. En dan kom je, als het ik hoop dat het gaat ja. lukt, in de gemeenteraad en het college dat bestuurt. Ja, oké. Okay, maar de gemeenteraad is wel een politiek orgaan. Dat is het zeker. Ja, en dan zegt de SGP: uh, deelname in een politiek orgaan, dat is strijding met de roeping van de vrouw. He, als vrouw. Ja, waar ze dat op baseren, dat ja, weet ik niet. eerlijk zijn. Handig zijn. Ja. ja, als je de hele Bijbel natuurlijk doorkijkt. En Ga je, je alle kansen op? Een... Nou, ja. nee, dat niet. Maar dan is het altijd. Uh, wat er daar in de Bijbel aan regeringsvormen zit. Zijn, dat zijn bijna altijd dictatoriale machten. Of het nou koningen zijn. Of, of keizers, of dat interesseert allemaal niet. Dus de Bijbel zijn... is niet actueel voor de politieke nee, voor situatie dag. in Nederland? Nee, absoluut niet. Mag ik gewoon nee. aan u onze, vragen? Onze, onze grote hervormer, Calvijn die was bijvoorbeeld voor een, een regering van de beste van het land. Nou, dat was een ontwikkeling in die tijd, in, in, in 1578, zo in ja. de buurt. Ja. Nou ja, tegelijkertijd zijn er wel heel veel partijleden... die toch vanuit principiële uh, gronden bezwaren hebben. We zagen ook in de reputatie vorige week in onze rubriek op televisie... in de vijfde dag ook een jongen aan het woord, Cornelis Mekelenkamp. Mm. Heeft u niet het verlangen of de behoefte om met ja, zo'n jongen... bijvoorbeeld in debat te gaan? Nou ja, ik weet niet of dat ook veel zin heeft. Ik zou eerst zeggen tegen de, de jonge man, meneer van Meukelenburg... Uh, Leren ze een poosje, doen ze een poosje maatschappijleer. Uh, lezen ze een poos geschiedenis. Maar zegt u daarmee dat... dat hij wereldvreemd is? Ja, dat vind ik wel, ja. Ja, ja maar dat. Want die, die... ontwikkeling die is gewoon, uh, gewoon gaande. En daar zijn wij heel uh, ja, langzaam in, ja. mag ik maar zeggen, maar om die het ontwikkeling ligt... bij te houden. Nee, het ligt gevoelig in de partij. Heel gevoelig. En maar dat... dat begrijp ik niet, want we hebben al meer als een eeuw koninginnen en die ondertekenen alle wetten... en daar heb nog nooit één SGP er tegen geprotesteerd. En dat is toch gewoon een, de uitvoering, berust dus bij een vrouw. Ja. Dan, en dan dat we nu een koning hebben, dat, dat heeft niet tot extra feestvreugde geleid. Nu hebben wij een koning en de SGP heeft nou een koning in. Ja. Ja. Meneer Van der Welen, u had natuurlijk ook bijvoorbeeld een andere christelijke partij kunnen kiezen... de ChristenUnie of het CDA, als, als u... Moeite heeft met dat, met dat vrouwenstandpunt. Waarom, waarom wilt u toch die SGP Nou, ik, de meeste beginselen van de SGP, het hele programma, laat ik zeggen, daar sta ik voor. Nou, misschien wel 96% achter. Hè? Hm. Maar het, en het, het, het is het meeste. De, de, van de CDA een stuk minder. En van de. Uh, nou, de, de C-Unie zit daar Nou, Als het, als het vrouwenstandpunt uh, geen uh, kwestie meer zou zijn... dan kunt u wel samengaan met de ChristenUnie, of niet? Uh, de, waarom niet? Hè? Oh. Uh, mis, misschien uh, is dat ooit wel gebonden ge, of geboden... Uh, om alle drie de christelijke partijen samen te voegen. Want uh, met het hele christendom gaat het in ons land uh, bergafwaarts. En dan zegt u, samen sta je sterk? Beter, dan sta je sterker... En dan misschien en, en, en, kan je de krachten verdelen. Ja, gisteren een historische stap uh, in Vlissingen. Uh, er is geen weg meer terug, dat voel ik ook uit uw woorden. Dit mm -hmm. heeft consequenties voor de toekomst. Wellicht uh, coalitie met in ieder geval ChristenUnie, wie weet meer. En uh, te beginnen met de gemeenteraadsverkiezing in, in 2014. U, u begon het gesprek door te zeggen... ja, in Zuid-Holland zijn er ook wel dames die interesse hebben. Laat ik het zo ja. zeggen. Ja. Uh, mijn vraag aan u tot slot is... Hoeveel zijn dat er? Dat weet ik niet, want dat de, de enkel onze voorzitter, de heer De Landmeter... maakte die opmerking en hij hebt er geen aantallen of plaatsen bij genoemd. Nee. Maar goed, als we alert moeten zijn, dan moeten we onze ogen gericht houden op Zuid-Holland. Een Zuid-Holland, ja. En natuurlijk uh, op die van uw dochter Lilian, want ja, haar functioneren... Uh, zeker als ze straks in de raad zit in 2014, ja. ligt natuurlijk wel onder een vergrootglas uh, zo meteen. Ja, dat neem ik aan. En dus in wezen heeft ze voor een heleboel vrouwen in de SGP een voorbeeldfunctie. Ja. Nou, wat bak ze ervan, hè? Ja. Uh, en uh, ja, dat moet je niet enkel op je eigen krachten kunnen doen, want dan mislukt het. Ja, en bovendien heeft ze een hele goede vader als raadgever, of niet? Ik heb het twintig jaar gedaan, maar het is al lang geleden... want ik ben ermee gestopt in 1990. Maar u bent nog zeer bij de tijd, lijkt me. Uh, gelukkig, en ik lees veel kranten, en ik lees nog ontzettend graag geschiedenis... en ik lees ook politieke werk en, en al die dingen meer. Ja, het heeft altijd mijn belangstelling gehad, want anders begin je daar niet aan. Kees van der Welen, vader van Lilian Jans. Wij gaan praten met top econoom Barbara Baarsma. Ze is bijzonder hoogleraar aan de Universiteit van Amsterdam... en directeur van SEO een Economisch Onderzoeksbureau. Mevrouw Baarsma, naast alles wat ik noemde... doet u ook nog heel heleboel andere dingen? Houdt u van hard werken? Uh, ja, het gaat me dan niet om het woordje hard werk. Maar ik vind het gewoon leuk wat ik doe. Dus ik vind het ja. leuk om leuke dingen te doen. En zegt u ook wel eens nee als u ergens voor gevraagd wordt? Heel vaak. Ja, gebeurt dat veel? Ja. Nee. Vaker dan dat ik ja zeg. Oh, anders had u het nog drukker. U studeerde ooit industrieel ontwerp, ontwerpen, maar u zei uren, uh, een kopje koffie natekenen, dat is niks voor mij. Nee, ja, ik wilde graag wiskunde studeren en toen ben ik naar Delft gegaan. En toen weet ik nog dat de, degene die daar de introductie gaf, die zei kijk naar links, kijk naar rechts. Die twee mensen vallen af vanwege de wiskunde. En toen ja. werd ik heel enthousiast. Maar toen ben ik het gaan doen en toen bleek de wiskunde eigenlijk... Uh, nou, niet, heel in, niet zo moeilijk, heel makkelijk zelfs. Maar ik moest wel bijvoorbeeld kleien en handtekenen. En dat, dat, ben, dat, dat ben, dat kan ik gewoon niet goed. Dus, bij, uh, bij wiskunde kleien? Nou, industrieel ontwerpen ah, ja. is ook dingen uh, ontwerpen. Ik dacht in, ik vind het leuk om dingen te ontwerpen, maar dan vooral abstract, niet ja, met mijn handen. Maar dat moest wel. Ja. Toen werd het economie. Ja. En waarom was dat zo interessant? Nou, ik kwam er ook achter dat ik dus één, het, die abstracte dingen ontwerpen heel leuk vind. Uh, dingen die je ook kwantitatief kunt analyseren. Maar tegelijkertijd ik de maatschappij ook wel erg interessant vind. Uh, en daar kom je dan al snel op economie uit. Ja, die combinatie. Nou, op dit moment is de vraag eigenlijk uh, in de Nederlandse economie... gaan wij bezuinigen of gaan wij hervormen? Dat is de spagaat van het kabinet. Stop met korte termijn bezuinigingen. Ik ga vooral op die lange termijn liggen, op die hervormingen. De cijfers van vandaag bewijzen dat het roeren om moet. Bezuinigen en hervormen. Ze weten het niet. niet, niet, niet. Ik zo'n 1,6 miljard extra wil uitgeven. Dat is een combinatie die wat moeilijk is. Aan de ene kant bezuinigen, want je moet de overheidsfinanciën op orde brengen. Bezuinigen. Tegelijkertijd moet je hervormen. En hervormen. Ze weten niet. Hoe het moet. Hoe het moet de hervormingen moet. die steeds maar weer worden uitgesteld, dus slecht voor onze economie, voor onze werkgelegenheid. Ik zie een zekere gretigheid bij de oppositie om nu neerslachtig te zijn. Ik geloof niet dat dat nou weer nodig. is. Is, het kabinet zal moeten versnellen. Niet alleen met bezuinigingen, maar vooral met hervormingen. Bezuinigen en hervormen. Het kabinet zit met een hopeloze kaart. Ja, mevrouw Baarsma, is dat een hopeloze kaart? Er... Nou, ze of hebben ik... het zichzelf wel buitengewoon moeilijk gemaakt. Want de hele oproep om te hervormen is, wordt, wordt al jarenlang uh, uh, wordt die gedaan... Uh, het hervormen van de woningmarkt, arbeidsmarkt, pensioenen en financiële markten. Daar, nou, vooral die financiële markt is vooral sinds de crisis. Maar woningmarkt is al uh, nou, sinds 2005, ja. 2006. Allemaal top... plannen ook gemaakt door verschillende ja, partijen. Ja, maar het, het, het, kijk, als je dat dan steeds niet doet. dan wordt het ook steeds moeilijker om, om, om niet te bezuinigen. Want nu voldoen we niet aan allerlei overigens zelf opgelegde eisen. De 3% uit Brussel? Ja, ja dus het, en maak je het jezelf steeds moeilijker. Toch blijven we, de grijze plaat die u eerder al noemde, blijven we grijs draaien. Ja. Want het is gewoon nodig. Maar economen blijven dat zeggen. Tegelijkertijd ligt er nu een pakket op tafel, daar hoorde net Dijssel al zeggen, daar is overeenstemming over, over een bezuiniging van 6 miljard euro, het is nog niet weinig. Um, dus toch bezuinigen. Nou, Ik weet natuurlijk niet precies wat het, wat het allemaal voor maatregelen zijn. Dus sowieso zal het 4 miljard bezuinigen zijn, 2 miljard lastenverzwaring, als, als ze hun oude regels uh, toepassen. En de dingen die al eerder op tafel lagen, waarvan ik aanneem dat ze nu ook weer op tafel liggen, dat is dan um, de, de nullijn voor ambtenaren. Dat is een miljard ongeveer dat je binnenhaalt. Het niet uh, indexeren van onze belastingschrijven, dat is ook weer een miljard dat je binnenhaalt. Nou, allemaal via dat soort, ja, ik vind het, ik vind het fantasieloze uh, schraapmethode, uh, waarmee je niet de economie sterker maakt. Ja. En, um, de, het enige voordeel van nu dat, het, dat de financiële nood... ons zo hoog aan de lippen staat... is dat de, de sense of urgency... Het, het, het gevoel van urgentie, pardon... er is om iets te doen, om te hervormen. Ja. Kennelijk is het zo dat de menselijke psyche zo werkt... dat je niet hervormt als, het, als de zon schijnt. Als ja. het best goed gaat. Nou, laten we dan... in. in nou, ik wou iets zeggen dat ik maar vredesnaam. zeker een gezien In vredesnaam. Vredesnaam. Vredesnaam. Pardon, vredesnaam, ja Dat dan wel doen? Ja, dat dan nu maar wel doen. Ja. Ook al is het niet het goede moment. Natuurlijk is het als de woningmarkt in het slop zit. Um, niet het goede moment om de hypotheekrenteaftrek versneld af te, uh, af te schaffen. Toch is dat wel wat er moet ja. gebeuren. Pieter van ons, je hebt lang rondgelopen in Den Haag. Kan jij uitleggen hoe dat mechanisme werkt? Wat Barbara Barsma nu schetst. dat blijkbaar er toch een weerstand is tegen hervormen? Ja, ja, ja, nou ja is pijn, hè. het doet uh, pijn. Maar die, uh, bezuinigen kost ook pijn. Ja, ja, maar ik denk dat Barbara wel goed uitlegt... die hele grote, generieke oplossingen... als je de groep zo groot mogelijk maakt... zoals de ambtenaren salaris op nul zetten... dan is het het minst pregnant. En dan is voor ons journalisten ook het minst... Daar, daar, dat, dat, daar vind je niet makkelijk slachtoffers voor. Want dat zijn namelijk alle ambtenaren. Hm. Dus uh, inkomensafhankelijke premie... Ik ha ik denk ook dat de partijen zelf niet hadden gedacht... dat daar zoveel ophef over zou bestaan. Ja. Dat was dus wel zo. Dus soms gaat het mis, hoor, dit mechanisme. Maar het is natuurlijk inderdaad... Uh, het is natuurlijk ook nog één, één dingetje. Het is opvallend als je gewoon naar uh, peilingen kijkt. Coalities winnen eigenlijk nooit. Dus ze weten ook dat, uh, dat het stemmen kost. Altijd weer. Ook al lijkt het dapper, ook al zegt de oppositie nu zelfs... Hè, Alexander dat wees toch dapper, hè? Ja, maar je toch dapper. Hij kan makkelijk praten. De, de, de, de, de dapper zijn kost uiteindelijk altijd stemmen. Maar goed, dat moeten politici hier soms voor over hebben. Ja, maar ze durven ja. dus eigenlijk niet, zeg jij? Dat is, dat is, omdat het te veel pijn nou, is. De, de, de, de, dat zou mijn antwoord zijn, maar ik kan niet zeggen dat het zo is. Dat dat, nou. uh, maar ik denk dat het toch maar heel laat, lastig is. Maar laat ze dan eens proberen, want er is ja. een heel goed verhaal te vertellen. Want wat er nu gebeurt inderdaad, de, ook al is de pijn uitgesmeerd over velen... Uh, het is wel pijn. Mm -hmm. en, 1% koopkrachtverlies zou dit betekenen? Ja, maar we meer. hebben al uh, de afgelopen paar jaar zoveel koopkrachtverlies gehad. Erger dan in de jaren 80. Dus wat er nu het zuur is al zuur. Het is ja. al zo zuur en zo breed ook. Dat ik denk dat het is wel degelijk mogelijk is om echt een goed verhaal. Met, met de passie die Rutte in zich heeft. Um, om dat te vertellen. En bijvoorbeeld die woningmarkt, ja dan, dan, okay, dan is het misschien zo... dat het nog even ietsje zuurder is dan het nu is. Maar dan kom je daarna wel beter uit. En dan hoef je nu niet starters... Uh, uh, ontzettend op, op 1-0 achterstand te zetten... dan maak je het uiteindelijk beter. Dus er is gewoon een goed verhaal te vertellen. Hetzelfde geldt voor de arbeidsmarkt. Ja, wij zitten naar voor de toekomst. Maar, ja. het, maar het rare is dat econoom na econoom schuift hier bij ons aan tafel vertelt ongeveer ja. met nuanceverschillen... dit verhaal wat u nu vertelt. Ja. En de mensen in Den Haag horen dat ongetwijfeld ook. En ja. weten dat ongetwijfeld ook. En toch blijven we dan in een soort padstelling zitten. Ja, die padstelling is nu zelf gecreëerd. Zoals overigens ook een aantal van de problemen... in de Nederlandse economie door Nederland zelf gecreëerd zijn. Want wij doen het aanzienlijk slecht dan bij ons ja. omringende landen. Die kan je dus ook zelf oplossen. Um, maar waarom dat, waar, ja, waarom dat nu niet, waar, waarom acuut nu niks, denk ik, gebeurt? Omdat die, die stomme 3 procent. Hm. Uh, en dat hebben ze zelf, zelf om gevraagd. Ja, ze, had, ze hadden ook, ik denk echt dat er een goed verhaal is te houden bij nog een jaar uitstel of nog twee jaar uitstel. Als je het maar combineert. Waar nota bene de commissie zelf op gewezen heeft. Met hervormingen uh, op woningmarkt en arbeidsmarkt. Ja, die dringen aan op die hervormingen. Ja. En, en, en u zegt, als je dat dan inderdaad doet... krijg je echt wel meer tijd van Brussel. Ja, dat denk ik wel. Ja. Ja. Moet u niet in de politiek? Nou, niet acuut, nee. U bent wel lid van een politieke partij? Ja, ik ben liberaal. En de... ik stem altijd op de partij die het meest... Uh, wat levensbeschouwing betreft het meest liberaal is... en economisch betreft het meest uh, verstandig beleid. Ja, dus VVD of... De... Nou, niet VVD dan nu. Nee, nu niet. Nee, nee. D66? Dat is de, ja, daarover... Maar, ja. Mag ik vragen, is dat niet ook een beetje een schuld van de economen, die 3%? procent? Die is bijna, hè, dat dat 3% procent zo belangrijk is. Er waren toch ook heel veel economen die lange tijd zeiden dat dat heel belangrijk was. Die verdwijnen nu, of die zijn verdwenen, of die zijn van mening veranderd. Nee, nee kijk, er zijn... Het is moeilijk om een muntunie te hebben als je niet ook disciplineringsmogelijkheden hebt. Dus men is voor disciplineringsmogelijkheden, als dus ik men maar even als economie zie. Alleen de manier waarop je dat invult... Dat is met die 3% is, is gewoon niet slim gedaan. Want bij sommige landen is misschien 5% gegeven... hun demografische ontwikkelingen gegeven... de structuur van hun economie, de concurrentie, het concurrentievermogen van hun economie. En bij anderen is misschien min 1% aan de orde. Dus het is prima om uh, discipline uh, op te leggen... Uh, en om daar afspraken over te maken. Maar tegelijkertijd blijft het maatwerk. Hm. Stel nou dat Alexander Pechtold u belt, want er zijn weer verkiezingen... en uh, hij heeft de minister nodig en hij vraagt u... Nou, dat hangt helemaal van de inhoud van het programma af. Nou, dan moet u iets economisch uiteraard. Nee, maar niet alleen dat. U mag ook meeschrijven aan het verkiezingsprogramma. Nee, nee, ik neem aan dat het hangt gewoon van de inhoud van het beleid af. Ja, maar dat mag u nou juist bepalen. Ja, nee, maar je hebt de regeringsakkoorden. Op die manier, oké, goed. Maar er zou te praten zijn met u ik vind het is niet totaal niet aan de orde. Nee, maar je moet ook hervormen op het moment dat het goed gaat, Oh, ik ben een hervorming. Oké, dat vind ik nu moeten Pieter, wat denk jij daarvan? Ja, ik vind het interessant. Ik ben benieuwd hoe ver je komt. Dus we wachten nog op antwoord, mama. Nee, ik vind is gewoon nu niet aan de orde. Nee, het is niet aan de orde. Maar u u de jeuken, neem ik aan, toch? U heeft oplossingen. Nee, in dit kabinet vragen we dat af. Ja, in dit kabinet niet, maar er komen altijd weer kabinetten hiernaar. Ja, nou, dan hangt het er dus vanaf wat voor soort kabinet dat is. Ja, maar daar zou wel eventueel een mogelijkheid zijn. Ik geloof, Pieter, dat we niet meer. Nee, maar ik begrijp de vraag, want er zijn nu wel heel veel economen die heel hard langs de zijkant ongelukkig staan te zijn. Ja, maar dat is makkelijk om te zeggen, want diezelfde economen, ik kan niet voor iedereen spreken, maar. We, de, de, voor mijzelf dan, uh, in 2005 hebben wij al uh, een plan gemaakt... voor hoe je de woningmarkt zou kunnen doen. Uh, Idemdito over de arbeidsmarkt regelmatig goede voorstellen. Uh, ja, dat, ja. T, het is prima als mensen dat dan naast zich neerleggen. Dat is hun, ze, uiteindelijk kiest de politiek, dus mm -hmm. dat ja. is prima. Maar dan mag je daar dan vervolgens ook wel kritisch op zijn. Ja, dus dat ongelukkig zijn, dat mag wel. Maar als dan een beroep op u gedaan wordt... om dan zelf uh, dan achter dat uh, beleid te gaan zitten... dan zou ik zeggen, nou, dan, dan moet u dat ook doen. En ja, nogmaals, als ik er inhoudelijk achter sta, zou ik... Dan wel. Nou, misschien. Ja, ja. misschien. Je hangt er gewoon mee? vanaf. Hoe, wie dan leeft, wie dan ziet. Toch? En de regeerakkoord verandert toch in de loop van de tijd? Hè? Wat is nou over van het regeerakkoord van dit kabinet? Ja, maar dat is wel heel uitzonderlijk. Het oh, <laughs> is, is nog maar een jaar oud, inderdaad. En, hoe en dat, dat, verge ja. dat vergeet je soms wel ja. Hoeveel er al veranderd is. Maar dat komt ook omdat we geen meerderheid hebben in de Eerste ja. Kamer. Eh, dat ze ervoor kozen om allerlei coalities buiten de Eerste Kamer... ook nog eens een keer om hè, met het sociaal akkoord en zo te gaan sluiten. Op dit moment bent u gewoon directeur van SEO. Economisch onderzoek doet u. En u staat, er staat op uw website dat u onafhankelijk economisch onderzoek doet. Wat is onafhankelijk economisch onderzoek? Uh, dat je je niet laat sturen door uh, belangen uh, van je opdrachtgevers. Um, of door, door financiële zaken. En dat je uh, transparant bent over één voor wie je werkt. Uh, dat wat je doet op de website staat. Dus dat daar peer review mogelijk is. Mm -hmm. uh, en dat je gewoon over... Ja. Dingen transparant. Ja, maar stel, nou, er komt een opdrachtgever bij u en die zegt... nou, we willen een bepaald onderzoek en we willen natuurlijk ook wel... dat daar een beetje uitkomt wat ons als bedrijf goed uitkomt. Dan doen we het niet. Nee? Dan, nee. dan zegt u van, daar is het gat van de deur. Nee, nou, je, je kunt ons een opdracht geven. en uh, als, er dan niet uitkomt, als het u als het niet bevalt, dat is dan uw risico. Ja, nou stel dat het bedrijf doet dat wat minder opvallend als dan dat ik het nu zeg. dat zou namelijk ook wel vrij dom zijn. Maar ze proberen dat toch wel een beetje te sturen. Ben ja, maar op... dat heb je zo door. Dan hoef je niet ja? heel opvallend te doen. Nee. nee, want er is ook wel kritiek gekomen hè, op, op, op het werk wat u deed. onder andere door uh, Zweden van Wijnberg. maar ook door anderen die zeiden. ja, u laat zich te veel leiden door de lobby's en door de opdrachtgevers. Ja, ik ken die, herken die kritiek niet. Dat, uh, dat, dat is een. Ik denk toevalstreffers, dat, uh, dat mensen dat zeggen. Het is zo dat wij schrijven rapporten over maatschappelijk relevante onderwerpen. Dat roept altijd tegenreactie op. Of niet altijd, maar kennelijk in deze gevallen wel. En uh, ik vind dat je dan... Uh, natuurlijk mag altijd kritisch zijn naar wat wij doen. Daar, daarom zijn we juist zo transparant. En daar hebben we ook een reputatie hoog te houden, dus prima. Maar uh, ik vind het wel goed om ook te kijken uh, van waaruit die opmerkingen gemaakt ja. worden. Met welke belangen. Het is gewoon vaak een belangenspel. En u zegt dan, dan twijfelt men aan onze onafhankelijkheid omdat de uitkomst niet goed uitkomt. Is dat dan wat er gebeurt? Dat zou kunnen ja. ja. En u zegt wij zijn wel onafhankelijk. Ja wij zijn zeer onafhankelijk. Ja. Ja. Dat, is, dat, is, dat, dat, dat is het grootste goed en dat is ook waar ik voor sta. En wat in onze... Uh, nou, alleen al het feit dat bij ons het allemaal openbaar is, dat het voor iedereen te checken is. Mensen kunnen gewoon zelf kijken wat mm. ze daarvan vinden. Mm. Pieter? nou Gebeurt het wel eens dat je van tevoren denkt... Uh, uh, dit, de uitkomst van het onderzoek zal hoogstwaarschijnlijk... door derden worden uitgelegd als uh, de oren luisteren naar de opdrachtgever. Stel, er komt een organisatie die tegen de hypotheekrente aftrek. Ja, Dan denk je, ja, ja, uh, mijn onderzoek gaat waarschijnlijk ook opleveren... dat die heel verstandig is voor de economie. Zeg je dan tegen de opdrachtgever, vraag me niet aan mij. Dat heeft geen zin. De, de, de, ik verlies mijn gezag ermee... Uh, ja. Nee, want ik, ik vind dat ik. Dat dit soort, zeker zo'n soort vraag. vind ik ook een hele, hele relevante vraag. voor, voor, de, voor, de, voor, de, voor de economie. Uh, en ik zou die graag. Uh, nou, die hebben we al onderzocht. Dus dat is niet, maar ik snap ja. je voorbeeld. Uh, die zou ik, ik zou niet weten waarom die niet zou kunnen onderzoeken. mits ik gewoon totaal transparant uh, uh, ben over hoe ik het heb gedaan. Uh, wie, wie daarbij betrokken waren en, uh, enzovoort. En dan mogen mensen gewoon zelf bepalen. Dat dat vind ik. Dat is het leuke aan toegepast economisch onderzoek doen. Je, je zit tussen de wetenschap en tussen, uh, uh, ja, de, de, uh, ja, tussen het maatschappelijk leven. En ja. dat is het spannende, dat is het leuke. Maar moet u nooit de conclusie herschrijven van... joh, verwoord het even anders in dat eindrapport? Van wie moet ik, ik dat Van moeten? uw opdracht geven? Nou nee, die heeft daar niks over te zeggen. Dat... Uh, Nee, dat gebeurt ook niet. Tenminste, er wordt misschien wel eens een verzoek gedaan. Nou, ik zou niet eens kunnen herinneren dat dat is gedaan eigenlijk... Maar daar, daar zouden we ook geen gehoor aan geven. Nou, maar bestaat onafhankelijk eh, economisch onderzoek? We hadden bijvoorbeeld gisteren het onderzoek naar schaligas. Dat is niet economisch, maar onderzoek. Ja. Eh, Kamp zegt dan: ja, ik heb een onafhankelijk eh, onderzoek laten doen naar schaalig gas. Onmiddellijk worden zeggen alle mensen: nou dat is helemaal niet onafhankelijk. Is dat niet hetzelfde probleem waar u tegenaan loopt? Met dat economisch onderzoek? En mensen zeggen, ja, onafhankelijk, onafhankelijk. Je hebt altijd een mening. Nou, ik vind, daarom vind ik dat je volledig transparant moet zijn. Daarom staat ook alles op de website. En kun, kan iedereen alles nagaan. Dan moeten mensen dat zelf maar bepalen. Uh, wat, uh, wat zij daarvan vinden. En dan moet je dat ook laten bepalen door iemand die daar geen belangen bij heeft. Want ik meen ook dat het schaligasrapport... Uh, uh, werd weggezet als een rapport van ingenieurs... die het wel fijn vinden om naar schaliegas te boren of zoiets. Ik zeg mm -hmm. nu heel kort door de bocht. Mm -hmm. ja, nou, ja, ik weet niet wie die kritiek uit... maar ik denk dat je daar gewoon genuanceerd in moet zijn. En dat je dus... Um, uh, M rekening houdend met de belangen die daar speelt... ook de, de, de kritiek die daar wordt gegeven... op die manier moet bekijken. Ja. En u gaat door met dat onderzoek... totdat misschien Alexander Pechtold een keer belt. Ja, dat, dat, <laughs> ik weet nou niet of dat het moment is... maar ik doe het zolang ik het leuk vind. En ik vind het ontzettend leuk. Het is nogmaals zo ontzettend spannend... om tussen wetenschap en tussen dat beleid te zitten. En dat is, uh, ja, ik, dat is mijn passie... Hij is 24 jaar voortdurend onderweg en staat in de top 20 van de wereldranglijst met beste DJ's. Na het nieuws hebben we Nicky Romero. Dit is Radio 1. Het is twee minuten over half drie. Hier is Gert Kluk met het NOS-journaal. De oppositiepartijen SP en de ChristenUnie willen dat de Tweede Kamer deze week terugkomt van recess voor een debat over Syrië. De partijen willen van het kabinet weten of Nederland is gepolst voor steun aan mogelijk ingrijpen door de VS, Frankrijk en Groot-Brittannië. Deze landen zijn ervan overtuigd dat het Syrische bewind in de burgeroorlog chemische wapens inzet. VN-inspecteurs in Syrië proberen dat nu vast te stellen. Het kabinet wil het systeem van toeslagen eenvoudiger maken. Volgens Haagse bronnen zijn erover afspraken gemaakt in het overleg over de begroting voor volgend jaar. Minister Dijsselbloem zei na het kabinetsberaad dat de besprekingen over de bezuinigingen zijn afgerond. Naar verluid is de bedoeling dat er vanaf 2017 één regeling is voor alle toeslagen met één ondergrens aan het inkomen. Antwerpen gaat leerkrachten werven over de grens. De stad hoopt dat Nederlanders in België... het grote aantal vacatures op scholen willen opvullen. Antwerpen kant met een lerarentekort vooral in het basisonderwijs. En dat zijn de hoofdpunten. En voor de situatie op de weg gaan we naar de ANWB. Wijnand A13 van Den Haag naar Rotterdam loopt het vast... tussen knooppunt Ippenburg en Delft, drie kilometer. Stond daar een kapotte auto, maar de rijstroken zijn inmiddels weer vrij. Radio 1, dit is de dag... Goedemiddagmorgen, te u luistert naar Dit is de Dag met aan tafel... econoom Barbara Baarsmaar, Nicky Romero, DJ en collega... of misschien wel concurrent van Tiësto en Armin van Buren... Kees van der Wele, politiek inspirator van de eerste vrouwelijke SGP-lijsttrekker... Pieter van Os in onze historische rubriek De Tijdmachine. En u kunt reageren op Facebook, via Twitter met de hashtag DIDD... of ga naar de website ditstedag.nu. Nicky Romero, oftewel Nick Rotterveel... Maar we gaan het voorlopig houden bij Nicky Romero. Je staat op de zeventiende plek in de lijst van beste DJ's ter wereld. En je was daarmee de hoogste binnenkomer ooit, hè? Ja, dat klopt, ja. Um, ja, je hebt zeg maar een, uh, ja, bij ons in de, in de wereld waar ik in zit... heb je een soort van een ranglijst van... Um, ja dat is, eigenlijk, dat, dat is gebaseerd op, op fans zeg maar. die stemmen over de hele wereld op hun favoriete artiest. Uh, dat noemen ze de DJ-merken, dat is één keer per jaar. en uh, Afgelopen jaar was er toevallig in Amsterdam ook de uitreiking. Ja. Uh, waarbij, um, ja, ik geloof dat Armin uh, dit jaar eerste was geworden afgelopen David jaar. David toch? David oh, Guetta? Okay, was het jaar ja. daarvoor. Ja, bij mij gaat dat zo, zo snel. Het was inderdaad een heel, heel een leuke situatie, ook omdat het in Nederland was... en alle fans van Armin stonden vooraan. En David Guetta werd toen eerste. Ja. Ja, dat was een, best wel een... Uh, dat was wel een rare situatie, want al die, die fans die floten eigenlijk... Uh, voor. Ja, maar Armin had al heel lang uh, die nummer 1 ja. positie gehad, al, hè? Ja, die heeft zeker twee, drie jaar... Heeft volgens en dan mij, Tiesto uh, daar weer voor, natuurlijk. Ja, ja, ja. ja, als Nederlanders doen wij dat toch wel, uh, wel goed. Maar nu ben jij in aantocht. Uh, wanneer komt de nieuwe lijst uit? Um, ik, als ik het goed zeg, is dat zeg maar de week na 16 oktober... tijdens Amsterdam Dance Event. Ja, dus dat is al uh, ja, aanstaande. Uh, ja. Je mag even arrogant zijn. Je staat nu op nummer 17. Wat wordt het in oktober? Nou, ik vind dat heel moeilijk om te zeggen. Want um, ja, goed, de, de, de fans die bepalen echt zeg maar, waar jij staat. Dus je ziet zeg maar, wel op social media gebeuren. Uh, en dan zie je een klein beetje zeg maar, wat fans stemmen. En ik mag uh, gelukkig zijn dat ik zo vaak in dat rijtje voorkom... Dat ik maar, samen met... Doe ik, even gooien, Als ik, ik, okay, ik een gooi moet zeggen, ik denk sowieso top 10. En ik, als ik het heel real Kijk. moet zijn, misschien 7 ja. of 6. Nou, ik, ik, ik vraag er expliciet om, dus je mag uh, jezelf ja. even mooi neerzetten. 7, ja. misschien 6, zeg ja. je. Dat gaan we meemaken in mooi, oktober. Ja. Wat is nou van invloed, je, je zegt natuurlijk je fans... maar wat is echt van invloed om zo hoog mogelijk in die lijst te komen? Nou ja, als allerbelangrijkste is het natuurlijk je muziek... want dat is een beetje de content van jou als product. Dus um, kijk, en tegenwoordig... vroeger ging het echt zeg maar, of een dj goed plaatjes kon draaien... of ja, dan hadden ze zeg maar, grote tassen met vinyl bij zich. En dan waren ze dus ook gelimiteerd tot 60 plaat... want meer konden ze simpelweg niet meenemen. Dus uh, nu is dat anders. Nu gaat alles op SD-kaartjes... en is het afhankelijk van... A, uh, natuurlijk hoe je het draait. B, wat voor muziek je maakt. Dat is tegenwoordig zelfs nog wel belangrijker. Want op die manier kunnen de mensen zich zeg maar, echt verbinden met jou. En het gaat tegenwoordig om... Uh, de, jongen, de generatie met wie ik zeg maar, of wie ik voor mijn neus heb staan. Die zijn allemaal een beetje tussen de, nou, laten we zeggen, 18 en 30, denk ik een beetje. Dat is een beetje de, de doelgroep. En, Vallen um... wij dus allemaal buiten ja, ja, ja, Dat wil eigenlijk niet zeggen. Terwijl ik wel naar zijn muziek luister. Uitzondering. Kijk, er zitten natuurlijk mensen bij, maar over het de mensen die voor mij in het weekend voor mijn neus staan die zijn allemaal een beetje rond die leeftijd. Het wil ja. niet zeggen dat er een andere leeftijdsgroep is die ook... Het mag wel, hoor. Ja. We hadden het al over Chesto we... en uh, Pieter van Os, wat zeg je? Nee, zij gaat door, vind het interessant. En die mensen heb je voor je en het gaat ja. erom... de muziek die je maakt, dat het aanslaat bij hen. Dat... Nou, dat is, dat... Die groep is bepalend voor ja, die, die groep, ranking die groep, die groep eigenlijk. Die gaat uiteindelijk. ook echt de internet op en die gaat stemmen. Kijk, dat jij ja. en ik dat dan leuk vinden, ja, want jij precies. bent 40 plus. We gaan niet... Ja, ja, ja. ja Dat heeft een invloed op die lijst. We noemden Chesto Armin van Buren. Even voor de mensen hier aan tafel, ga even mailen want we hebben ze alle drie op een rij gezet. Dus Nikki, Armin en Chesto. Aan jullie even om te onderscheiden wie wie is. Barbara Baarsma, zeg het even. Nummer ja. 1, 2 en 3. Ik weet er maar één en dat is de laatste. En die is van jou. Ja. Hoe weet je dat? Omdat ik, ik weet hier niks van, dus ik dacht ik ga gewoon naar hem kijken. Oh. En wanneer hij gaat lachen, is dan goed. is het... Uh, Oké, okay, Pieter van Loos, nummer 1 en 2, kan ja. je die nog in nee, Het gaat ik om ch chest jaar. Ik heb geen flauwe date, het viel me wel op dat dat tweede fragment is. Dus ja bepaalde easy listening ja. van met 1 en 3. Het is vrolijker. Tenminste, de, de, de, ja... Het zal wel Tiesto dat het zijn, dan? Nee, Armin oh, van Buren. Oh, ja. Twee arme van Buren, ja, okay. één Tiesto Ik en moet er wel bij zeggen, ik vond het wel heel moeilijk... want die eerste was niet een typische Tiesto plaat, nee, als ik nee. heel eerlijk ben. Maar kan. het is hem dus wel. Het was hem wel, ja. ja het was hem wel. J Jij ja. zegt, nou, je maakt Jij zelf... Jij kon ze zelfs je wenkbrauw toen je het hoorde. Ja, ik moest ook zelf nadenken wat dat wie was. Van Bierstift ook nog nooit geworden. Toen dacht ik, oh, hoef ik het ook niet te weten. Ik ben benieuwd, als je dan een set hebt, hè, zoals dat heette uh, voor jullie. Uh, ja. uh, pas jij je uh, line-up uh, van die avond nog aan? Dat je eerst bedacht dat, nou, ik ga met dat nummer openen... dan draai ik dat, dan draai ik dat. Uh, pas je aan aan, aan de mood zeg maar, van de avond? Nou, kijk, over het algemeen... Um, ja, dat doe je als beginnende dj wel, want dan moet je zeg maar een beetje in... Passen, zeg maar, en wat er al staat. Maar nu ben je inmiddels een brand geworden. En echt een, een product. En dan staan er mensen voor je die wat van je verwachten. Dus, Succesverzekerd. Nou ja, dat wil ik niet zeggen. Maar het is wel zo dat je weet van: oké, okay, die mensen die hebben uh, jou opgezocht als artiest. en die komen voor jou als artiest. Dus die verwachten ook een bepaald soort muziek. Dus je kunt eigenlijk niet. Je hebt zeg maar wel een, stuk, een stukje uh, breedte waar je uit kunt kiezen. van: nou, ik ga vandaag meer naar links. en morgen wat meer naar rechts. Dat beslis je ter plekke dan? Dat beslis je ter plekke. Nou, maar kan je, kan je ook meest... iets heel anders doen? Dat je denkt van: ja, oké, okay, ik heb dat publiek nu. nu ga ik eens even. Yeah. <laughs> Ja, maar als ik dat zou vergelijken, dan zou het hetzelfde zijn... als dat uh, als dat Forty uh, 40 stage staat. En die zou dan bij wijze van spreken in één keer rockmuziek gaan spelen. Ah, ja. Dat is natuurlijk een beetje... Kijk, het zou kunnen. Het, ja, ze hebben dezelfde instrumenten. en Het zou technisch kunnen, maar de, de mensen snappen dat niet. Nee. Dus... Maar jij hebt het over muziek maken. Hè? Ja. Is, uh, kijk, ik ben dus 42. Dus ik denk, het DJ die draait ja, klaar. Ja, dat weten we nu wel, Piet. Ja. Ja, nee, nee, ik begrijp dat, jij, dat, dat, je, dat, dat, dat het niet zo eenvoudig is. Dat je die, ja, gebruikt dus samples om je eigen muziek te maken. Um, is, maar nou, ja. kijk, je maakt ook compleet eigen nummers. Stop? Ja, ik, componeer, ik heb bijvoorbeeld en, net. Is het. Uh, ja, het is, het is heel breed. Want het nummer wat ze net lieten horen, dat is zeg maar wat, wat monotoner. Maar ik maak ook echt, zeg maar, echt akkoordenschema's. En ik produceer ook voor andere artiesten. Dus ook voor Rihanna. En ik heb toevallig net uh, wat begonnen voor Kinderen voor Kinderen. Dat is iets heel anders. Kijk, eindelijk de ja, ja. toppen. Ja. <laughs> Precies, dus um, het ligt heel breed. En, en um, ja, de sample, als je muziek maakt, dan is dat niet alleen met samples. Want samples zijn eigenlijk niet meer dan uh, ja. opgeknipte stukjes muziek. Wat ja. eigenlijk al bestaat. Uh, dus dat componeer je dus niet, maar dat bestaat al. Dus de muziek die ik maak, dat bestaat misschien voor nou, 10%, 20% uit samples. Voor de basis. Rest, ja. Voor de basis. En de rest componeer ik zelf. En okay. ook, zeg maar, dus kickter. En dat soort dingen. dan ga je wel heel technisch hoor, Maar die maak ik allemaal zelf. Dus maar die goed, bouw ik zelf op. Ja, tussen de regels door, Nick veel Als ik nog één keer die naam gebruik uit Amerongen, 24 jaar. Ja. Je werkt voor Rienna, zeg je gewoon. ja Ja, met... Vooral met, het is niet zo, het is echt een soort van uh, uh, voor... Dan, zou ik echt, zeg maar, dan is zij zeg maar degene van, nou, ik wil dat je dat doet. Maar je, is niet zo. je ik hebt contact vrijheid. met haar? Hoe gaat dat? Uh, ja, ik heb regelmatig uh, contact met haar. Want ik, uh, het album wat nu uit is van haar, dat heet Unapologetic... en dat heeft, uh, dat heeft heel hoog gescoord uh, over de hele wereld. En ik ben super trots dat ik daar onderdeel van mocht zijn. Maar wat heb je daar precies gedaan? Um, nou, ik, ik heb sowieso nummer 1 en nummer 7, als ik het goed zeg... op het album geproduceerd. Dus, en dat heb ik samen gedaan met Franse collega David Guetta... die heeft mij daar... Uh, een soort van geïntroduceerd. Dus, uh, en dat begon eigenlijk zo, in Londen uh, waren we in de studio... en toen zei ze hier van, hé, hey, uh, we hebben zo meteen bezoek... dus uh, we moeten even wat muziek klaarzetten. Toen had ik wat opzetjes gemaakt, van nou, dit zijn ideeën. En zo kwam zij in één keer binnenlopen... Met een, met een stuk of zeven, zes, zeven mensen... met een visagie en noem maar op. Wist je meteen wie het uh, was? Ja, ja, ja, dat oh, was het aankomt. Aankomt. Ja, het is Laat ik het zo zeggen, het is wel een icoon. En uh, ze oh, was manier, blij ja. met wat je liet horen? Ja, ik was verrast. Uh, we lieten allerlei stukjes horen en ze zei, nou, op een gegeven moment... Um, niet ik een wat hardere plaat horen... en op een gegeven moment een wat meer R&B-georiënteerde uh, ge plaat. En dan zei ze, ik zou heel graag willen... dat deze twee werelden met elkaar communiceren. nou Dus, dus met, met die kennis ben ik een plaat gaan maken die ze nog niet uit... Dus uiten. je moet haar heel goed interpreteren. Wil je succes hebben bij zo'n artiest? Ja, zo'n artiest heeft een enorm eigen visie van wat ze leuk vinden... en wat ze, waar ze zich zeg maar, mee kunnen afweren als ze onstage staan. Dat is super belangrijk voor haar. Dus um, ja als je dat dan hoort en ze is blij met een stukje muziek... is dat fantastisch. Barbara Baarsma. Ja, ik vind het ontzettend leuk dat je het allemaal vertelt. Want we hadden net over allemaal economische ellende. Maar <laughs> heb jij net, geen last van. Het toch? vakgebied nee. dat jij uh, dat doet, hè, daar, daar, daar excelleert Nederland in. Dat is een van de snelste groeiers in onze exportproductie. Het is het eerste exportproduct van het land, wist je dat? Ja, dat, zo, dat wist door je dat op één of twee stond, ja. maar in ja, ieder geval tot. heel hoog. Ja. Op wie zou je zelf stemmen, als je het nou moest invullen via internet? En je mag niet op jezelf stemmen. Maar David je Ketta dan? natuurlijk. Ah, nu hebben we het niet over partijen, maar over dj's, toch? Ja, ja, ja, ja. ja. Um, ah, ja. ja ik partij denk, weer ook wel leed, Of je minister wil worden. Ja. Nee, nou, maar, maar, nee, dat zal dan ja. je leermeester David Ketta zijn, Nee, nou, ja, ik, ik heb heel veel respect voor hem, en ik zou hem zeker in het rijtje zetten, want hij is natuurlijk degene die mij wel een hoop geleerd heeft, en vooral op zeg maar in de scene, dus niet technisch... maar wel van wat er allemaal moet gebeuren rondom muziek en dat soort dingen... Um, als ik zou moeten stemmen, dan zou ik een aantal mensen noemen. En dan heb ik het over Disclosure. Dat vind ik een, uh, dat is een band uit Engeland die ontzettend succesvol is nu. Maar dat is dus ook een DJ-duo. Dus die doen eigenlijk een beetje van alles. Vind ik super getalenteerd. Ik zou sowieso Armin noemen, omdat ik hem een van de grondleggers... van de trends vind in Nederland. Uh, ja, Tiësto, dat is eigenlijk een beetje... als je een, een, maakt niet uit welke generatie vraagt... noemen ze een DJ, is het altijd Tiësto. Dus <lacht> dat vind ik sowieso iets interessants. Dus die zou ik sowieso noemen. En omdat qua, de... qua uh, bands of artiesten... met wie zou je nog heel graag willen samenwerken? Um, dat zijn een aantal mensen. Kijk, helaas is één daarvan overleden. Dat was Michael Jackson. Dat was wel één van mijn uh, idolen altijd. En, en toevallig heb ik een vriend... die heeft, uh, heet Giorgio Tynefort. Die heeft een van zijn laatste albums geproduceerd. Dus die heeft nog allemaal muziek liggen die niemand gehoord heeft. Dat is van zijn laatste dus album. Dus daar kan je misschien nog wat mee? Nou ja, daar zouden we zijn aan het kijken of het recht technisch mogelijk is... om daar wat van te gebruiken. En om eventueel nog... Maar goed, dat ligt zo, ja, die macht ligt zo verschrikkelijk. Uh, ja. ligt bij een andere partij. En wie ben ik dan als, uh, als 24-jarige DJ om dat te gebruiken? Maar... We zijn daar wel mee bezig. En, okay. en Chris Martin van Coldplay zou ik ook absoluut noemen. Ja. Tot, tot slot, de allerlaatste vraag. Uh, je reist de hele wereld over. Je, je, je maak gebruik van privévliegtuigen, al die dingen meer. Ja. Wat is je volgende bestemming? Um, donderdag vliegen we naar Ibiza. En dan sta ik uh, op In de Pacha. Dat is een van de legendarische clubs uh, op Ibiza. Een van de oudste ook. En daarna dan, uh, dan ga ik voor een eigenlijk, Uit uh, onze wereld eigenlijk is het meer Noord-Amerika. En dan gaan we naar, uh, ja, naar Amerika, Canada. En doen we een bus tour van twee weken. En de andere twee weken vliegen we zeg maar, echt van stad naar stad. En wij gaan naar live muziek van uh, Men Friday. Die zijn hier om hun uh, album Train Ride and Radio Play te promoten. And you have a hit as well, Sunrise Every, sunrise every Day. Rob en Ryan... Uh, yeah. how, how did you meet? Uh, we met ages ago, actually. We're both from Zimbabwe, so yeah. we're, we're a long way from home. We have mutual friends from all about so Zimbabwe. Oh. Yeah. and yeah. you're not living in Zimbabwe at the moment. Uh, no, we're basically we're based in London. Yeah. Okay, is, is it in London? And what are you going to play for us? We're going to play Sunrise every day. Of course. Of course. <laughs> <laughs> You make it for a world full of wonder. A sunrise every day, a sunrise every day. day, day, day, day. Sunrise Every Day. En zometeen na drieën horen we jullie nog een keer. Wij stappen in de tijdmachine. Welkom in de tijdmachine. En na welk jaar reizen wij terug, Pieter van Os? Oh, we gaan terug naar uh, 1963, 28 augustus. Toen uh, Martin Luther King op de mall in Washington... zijn uh, I Have a Dream speech uh, gaf. I still have a dream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 Ja, echt zo'n uh, kippenvel speech is dat, hè? Ja, dat is een fijne speech. Vijftig ja. jaar later <laughs> nog steeds. Ja, precies. En dat 50 jaar, zo'n rondgetal... in Amerika levert dat altijd weer... Uh, nou, is dat aanleiding voor heel veel discussie... over de positie van uh, zwarte Amerikanen. Toen ik zelf in Amerika woonde, in Washington... Uh, was het een rondgetal geleden... dat Rosa Parks... Uh, in de bus weigerde op te staan. Uh, dat was voordat Obama president was. Mm -hmm. Nou, nu zijn natuurlijk... Uh, toch valt me op dat de discussies niet zo heel veel anders zijn... Ondanks het feit dat er een zwarte president is? Ja, ja, en ondanks het, is natuurlijk... het feit dat toch heel veel zwarte mensen... ook naar de stembus zijn gegaan? Ja, ja zeker. zeker. Nee, dat is natuurlijk allemaal goed nieuws. Hè. Maar de discussies, uh, vooral ook binnen de zwarte gemeenschappen... ook uh, zwarte wetenschappers... die uh, vrij hard tegen elkaar uh, uh, polemiseren, als dat zo is... Die, uh, de argumenten zijn een beetje hetzelfde, hoor ik. Hm. Het is natuurlijk wel zo dat het ene kamp die zegt... Uh, het ligt nu niet meer aan racisme, onze achterstandspositie. Want er is dus... Nou, Eigenlijk iets vreemds, dat uh, het land wordt nu geleid door uh, een, een, een zwarte Amerikaan. Dat is toch vrij bijzonder, want de meerderheid van Amerika is nooit zwart geweest. En dus dat waren vaak blanke mannen, president... Het waren eerlijk gezegd altijd, altijd blanke mannen. Ja, ja, ik hoorde me zelf zeggen. Ik denk, blanke vrouw hier ga ik als uh, geschiedenisdocent uh, van de radio op gaan we even in het fout in. <laughs> het waren altijd blanke mannen. Nee, um, en uh, Dat is dus nu niet zo. Maar dat maakt die discussie eigenlijk nog interessanter van... hoe kan die achterstand van de zwarte gemeenschap in Amerika blijven bestaan... terwijl dus notabene zelfs de baas van het land ja. uh, wat, zwart is. Want hoe groot is die achterstand? En wat voor dingen moet je ja, dan die, denken? De, statistisch is het allemaal... Je, je, ik heb dat wel eens een keer toen ik daar uh, was voor de Groen Amsterdam onder elkaar nou, daar werd je heel ongelukkig van. 30% van de Amerikaanse zwarte mannen is ooit in de gevangenis uh, geweest. 30%, de 1 op de drie zwarte mannen die je tegenkomt in Amerika, volwassen mannen enzovoort. Um, het is ook één op de geloof dat. Maar hoeveel van de blanken? Ja, dat, dat is interessant Goed dat de economie direct intrekt, want bijna een procent... van de Amerikaanse ja, bevolking zit nu achter de trouwens. Ja, ja. Feit, feit. Dus wat anders dan 30%, maar het is inderdaad... een heel hoog percentage. Ja, dus Amerika sluit ook graag mensen op. Ja, daar ja. moeten we wel even bij zeggen. Daarbij is het uh, iets wat zeer subjectief is... of dat slecht of goed is. He, een, een, een helft van de zwarte kinderen groeit op... zonder zijn biologische vader. Ik zou zelf denken dat dat niet heel goed is, maar dat kan heel... conservatief van mijn gedacht zijn. Ik bedoel, ja, dat, uh, het lijkt mij ook niet goed, hoor. Nee, maar, maar, dat, dat is moeilijk, maar daar begint de discussie al. He, ja. daar, uh, van uh, uh, hoe komt het nu dat we in die achterstandpositie zitten? Ja, want uh, mensen zelf binnen de, binnen de zwarte bevolking... Ja. zeggen niet meer dat het door racisme komt. Jawel, er zijn er dus... Een beroemde is Cornel West, een belangrijke zwarte wetenschapper. Die zegt die wel, en die is van de beroemde zin... de metrodome uh, is maar een klein afstandje van een, sla een slavenschip. Ik geloof dat hij het andersom zei. Het slavenschip is maar een klein afstandje van de metrodome. Het metrodome was het stadion in uh, New orleans waar Naar mensen ja. naartoe vluchtten toen uh, de stad overstroomde. Kijk, het, het En daar zaten is, vooral zwarten? Ja. Ja, ja, en een uh, en zwarte gemeenschap in uh, New Orleans is onevenredig hard getroffen door die uh, orkaan. Die Cornel uh, West zegt dus eigenlijk dat. Kijk, er is een, ik maak even een sprongetje. Er is een rare, uh, rare statistiek: Is dat zwarte, Amerika, uh, zwarte Afrikanen die naar Amerika komen als immigrant, die doen het beter, sociaal-maatschappelijk uh, gezien, dus even in economische termen, die hebben een hoger inkomen gemiddeld dan uh, de gemiddelde zwarte Amerikaan die daar al generaties lang is. Hm. Dan zegt Cornel West, zie je wel, dat komt door die slavernij. je zegt, de sla de, de, die, die zwarte Afrikanen die zijn nooit slaaf geweest. Andere, een belangrijke daarvan is John Water, die zegt... nee, dat bewijst juist, zijn stelling, he, dat de zwarte gemeenschap... de normen in de zwarte gemeenschap in Amerika hun achterstand bestendigt. Dat vind ik zelf een interessante theorie. Ik ja. weet natuurlijk niet of hij waar is, ik ben een blanke Nederlander, he, wie ben ik. Maar het is een interessante theorie. John Water zegt, um, wij zijn zo gaan houden van onze houding van protest tegen de samenleving... dat dat ons in het verleden heel veel gebracht heeft. Namelijk het, het opruimen van institutioneel racisme... segregatie in het zuiden en de meest vreselijke wetten... om zwartheid stemmen onmogelijk te maken, et cetera, et cetera. Maar nu, dus vandaag, 50 jaar na de speech van Martin Luther King... houdt het ons tegen die cultuur van niet meedoen... Uh, maakt natuurlijk ook dat je niet verder komt in een samenleving... als je altijd tegen die samenleving bent. Hm. Maar eigenlijk dus... zou je dus kunnen zeggen dat Martin Luther King... in eerste instantie iets goed heeft uitgewerkt... maar dat dat uh, nu tegen die zwarte gemeenschap zelf inwerkt. D dat zegt John McWhorter. Ja. Ja. Ja. Ja. En, die, die en vind zegt, jij dat plausibel uh... dat hij dat zegt? Nou, ik herken het wel een beetje. Ik had een vriend in Washington, DC, uh, Mr. Cheek, zo noemde hij zichzelf. Ik zal nooit zijn voornaam weten. En die uh, kon inderdaad andere zwarten voortdurend betichten van wit gedrag... En dat was eigenlijk gewoon succesvol gedrag. Dus als een zwarte ook maar even succesvol werd, Colin Powell was toen minister. Ah oh ja. Uh, Condoleezza Rice was toen uh, adviseur nationale veiligheid. Oh. Hij zei: ja, dat zijn Oreo's. Oreo's is een, uh, een koekje in Amerika. <truid> koekje met de witte van buiten, wit van binnen. Ja. Oh, wij ja. zeggen bounty, hè? Ja. ja. ja. ja. ja. kijk naar ja. mijn buurman, wij zeggen bounty. Of wij, ik zeg niks, maar dat, dat is wel een uh, uh, scheldwoord dat ja. bekend is hier. En uh, toen, ja, in het begin was ik er wel. Ja, ik, ik vond het wel interessant wat die zei. Hoezo dan? Maar een tijdje dacht ik: ja, dit is een hele rare manier van dus. Jullie, je bent dus boos dat je in een achterstandspositie zit. Als iemand, als iemand die jij een brother noemt succesvol wordt... dan is het een oreo. Dan ja. is er ook weer iets mis met hem. Ja. En, en, en daarna pas kwam ik op die theorie van John Ward. Ik dacht ik, nou, daar zit wel iets in. Ik kan niet willen zeggen dat daar allemaal mee te maken heeft. Want er is wel degelijk natuurlijk ook nog wel racisme in Amerika. Er is ja. onlangs... Nou, niet heel lang geleden die jongen in Florida doodgeschoten. He, dat, nou, wordt het in Florida wel meer mensen de doodgeschoten. Ja. <laughs> ja. Maar dat dus is het, de jongen met de capuchon. Dus de jongen met de capuchon, ja. precies. Ja. Wat wel interessant is, Denk je ook, dat, is ja, dat, dat vind ik dan... dat Barack Obama bijvoorbeeld dat niet naar zijn hoofd krijgt... zeg maar, dat hij Oreo is, terwijl hij wel succesvol is. Ja. En toch een land best wel goed... of vind ik op dit moment best wel... Uh, een punt heeft en best wel uh, ja, goed bezig is met Amerika. Tenminste, ja, dat ja. Vind, vind, vind ik ja. persoonlijk dan. Ja, en ja. toch wordt hij daar niet onder vuur gelegd. Ja, Ik denk dat het een hele belangrijke stap is geweest voor de zwarte gemeenschap. Dat het leek ook. even te gebeuren. In die strijd met Hillary Clinton waren er wel degelijk... zocht uh, L. Sharpton en anderen... die verweten wel degelijk dat hij niet één van hen was. Maar de zwarte gemeenschap die dacht... Hey, we hebben nu de kans om een president te krijgen. Laten we nu even niet zeiken. En zelfs de blank in, uh, in Amerika. Als ik, daar, ik ben daar regelmatig. Ik, uh, ik, ik vang wel eens wat op en ik lees de krant wel eens daar. Maar die vinden het over het algemeen best wel... een. Uh, ja, die hebben, die hebben best wel een positief gevoel bij Barack. Dus dat is wel leuk ook dus om te zien dat en de donkere en de, de, ja, de blanke ja. mensen ja. Zeg maar, daar... alle twee een soort van vrede mee hebben. Dat die man daar nu en op een succesvolle manier het land leidt. Ja. Ja. En, maar ja. verandert dat echt iets, denk jij, Pieter? Ook aan het, Ik, denk, het wel, wel, ik dat denk wel dat we eens terugkijken op 60 jaar speech, is dat dan echt iets veranderd? Ik denk wel dat Obama heel belangrijk is. Ik het helemaal met jou eens. Ja. Dat hij, ook, namelijk hij heeft afstand genomen van deze redeneringen. Oreos enzovoort. Er is dus een boek over geschreven voordat hij president werd. Dat hij, dat hij in Amerika kwam en opeens was hij een zwarte... He, er, uh, en, en waarbij, hij zei, daar hoort een hele cultuur bij. En daar wilde, dat wilde hij helemaal niet. Hij wilde niet bij die cultuur horen. En hij, is, Eigen... hij is universeel. En dat, dat, dat, een van de weinige donkere mensen denk ik, die echt zeg maar, um, laat zien... Zeg maar, van, hey, uh, het maakt in principe niet uit voor de positie waar je in bent... of je nou donker of blank bent. Want uh, hij heeft eigenlijk, dat vind ik wel heel mooi... controle over beide gemeenschappen. En dat, dat, dat vind ik heel knap. Dankjewel. Straks na drie uur praten we onder andere met Anne-Marie van Gaal. Blijf bij ons bij Dit is de Dag. Benieuwd hoe dit is de dag eruit ziet? Kijk mee via de webcams in onze studio op radio1.nl. Morgen om 7 uur. Kunststof. Live vanaf Curaçao. Alles maar dan ook. Alles over Noordzee Jazz. Curaçao. Luister naar Kunststof. Morgen om 7 uur. Radio 1. Het nieuws van alle kanten.